Stubenitski met het NOS-journaal. In het zuiden van Spanje is een militair vrachtvliegtuig neergestort. Volgens Spaanse media zaten er zeven mensen in het toestel. Het vliegtuig stortte kort na het opstijgen neer... op een fabriek van Coca-Cola ten noordoosten van Sevilla. Of bij de fabriekslachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk. Het gaat om een Airbus A400M. Kort voor de crash had de bemanning een noodsignaal verstuurd. De luchthaven van Sevilla is vanwege het ongeluk afgesloten. De rechtbank in Cairo heeft de Egyptische oud-president Mubarak veroordeeld tot drie jaar cel wegens corruptie. Zijn twee zoons kregen dezelfde straf opgelegd. Ook moeten ze een boete betalen. Volgens de Egyptische rechtbank hebben de drie 16 miljoen euro aan staatsgeld achterover gedrukt toen Mubarak president was. Bij een verkeersruzie op de A1 bij Kootwijk is gisteravond een auto over de kop geslagen. Op beelden is te zien dat de auto tijdens een inhaalmanoeuvre van de weg raakt. De bestuurder, een man van 31, is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeluk. De omstreden Russische motorclub Nachtwolven... heeft in Berlijn het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De motorrijders legden bloemen bij het Sovjetmonument in het Traptower Park. De leider van de nationalistische motorclub is bevriend met president Poetin. Duitsland wilde de nachtwolven weren... en trok daarom het visum van enkele clubleden in... maar van de rechter mochten ze toch komen... Brussel wil asielzoekers in geval van nood spreiden over Europese landen. Dat staat volgens de Volkskrant in een plan waar de Europese Commissie woensdag mee komt. Nu geldt de regel dat vluchtelingen asiel aanvragen in het eerste land waar ze aankomen. Daardoor moeten sommige landen veel meer mensen opvangen dan anderen. Het weer, later vanmiddag wat buien, morgen droog, geregeld zon en het wordt 13 tot 19 graden. Maandag kan in het binnenland de temperatuur stijgen tot 25 graden. Dit was VFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend dicht tussen Knopmendijderberg en Naarden. Dat komt op wegwerkzaamheden. Dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Het verkeer moet daar omrijden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. The closer the knit, the tighter the fit, knit. and the chill stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. Uh, love, With a uh, whole lot of love uh, and a warm conversation, but don't, don't forget, forget to play. play. Making new strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Spies really hard on. Zo werd het zeven uh, minuten over twee. Een uh, goeiemiddag en welkom bij Zaltvoort op Zaterdag. Je de Paul Young in The Love of the Common People. Jawel, het is uh, weer tijd voor een nieuwe aflevering van Zaltvoort op Zaterdag. Hallo luisteraars en uh, goeiedag uh, Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, ja. Goedemiddag luisteraars. En Daar zitten we weer. En kijkers hè. Wij zijn er weer. Het zonnetje schijnt. Dus het is uh, als het duvel ermee speelt. Wij zitten weer lekker binnen. Dus hoeven we ons tenminste ook niet in te smeren Rob. Of nee, dat, dan is dan waar, dat is waar. Dat is waar. Goed luisteraars, beter om drie uur live. Zandvoort op zaterdag live vanaf de Tolweg 10a. We hebben weer een overvolle uh, programma vanmiddag. Dus genoeg reden uh, om te blijven luisteren naar uw lokale zender. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we weer een uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, half drie, ja, het, moet je het mededelen. Uh, Lex is ziek. Dus is er geen weer. Het is geen weer. Nee, is geen weer. nee. Lex, uh, we, helaas uh, hebben we vernomen dat je ziek bent. En uh, vandaar uh, dat we het zelf gaan proberen. Maar of dat er wat wordt, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie. Maar vorige nee, week was je ook al uh, niet ja, lekker. Ja, toen in, was, ik, had hij al de griep en nu heeft hij echt de griep. En daarnaast is ook nog zo'n zo computer, daar is wat mee aan de hand. Dus hij is dubbel ziek. Dus dat wat, dan ben je wel erg ziek hoor. Lex van harte namens Rob en mij. En uh, wij hebben een ander soort weerberichten uh, om half drie. Maar of dat klopt, dat zal de toekomst uitwijzen. Half vijf is het natuurlijk tijd voor het dieren van de week. En die luistert deze week naar de naam Bonnie. En het gedicht van de week, kwart voor vijf... waar ja, kan het in mijn geval anders over gaan dan over vakantie? Tussen muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Ton Ariansen komt uh, ook nog uh, aanschuiven. Hij is al in de studio en hij gaat ons bijpraten... over de muziekfestivals in Zandvoort. En wellicht dat hij ook nog wat nieuws heeft voor Jazz aan zee. Wat er ook aan zit te komen. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, op dit moment de kwalificatie van de Formule 1. En dan hebben we het over autosport. Die, die kwalificatie is om twee uur begonnen. En het gaat al, heeft allemaal te maken met de Grand Prix van Barcelona. Live te volgen op kanaal Ziggo 999. Kost u niks. En dan kunt u het live volgen. Dus straks ook de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. In ieder geval kan ik u mededelen dat Max Verstappen... de achtste uh, tijd heeft gereden tijdens de derde kwalificatie. Vrije training moet ik zeggen, vrije training. Dus kijken hoe ver hij uh, tijdens de kwalificatie komt. Uiteraard zijn we ook weer aanwezig bij SV Zandvoort tegen de Meer. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. Die zal vanaf tien over half drie daar uh, uh, live verslag gaan doen... over hoe het met uh, SV Zandvoort 1 gaat... Verder verwachten we ook nog nieuws van uh, veteranen 1. Die moeten uit tegen IJmuiden. Die starten ook om half drie. En Rob, jij hebt daar een uh, lijntje mee? Ja, klopt. En uh, elfde plekken plek voor IJmuiden is Zandvoort op plek nummer 1. Ja, dus die hebben, uh, die, als ze niet uitkijken gaan ze promoveren. Dus, <lacht> Zijn ze daar blij mee? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar goed, dat gaan we ook voor u volgen. Uiteraard hebben we de sport kort. We hebben een uh, heel mooi hippisch nieuws. En dat heeft alles te maken met de Zandvoortse Amazone Wendy Moor. Verder nog een update van de Volvo Ocean Race. Want die zijn nu gefinished. Die zijn nu allemaal al in Newport aangekomen. En dan hebben we het over Amerika. En wellicht nog een stukje Pit Report. Luisteraar, dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, en de volgende platen draai ik speciaal voor mijn moeder. Mam, ik hou van je. I gone, I gone. But I don't feel what I know. I know you're gone.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 And you're Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FF Lube En deze hebben we al een hele tijd uh, niets meer gehoord op de radio. Vlaar weer lekker om uh, te draaien op een uh, zaterdagmiddag bij CFM. Jorde de Stereo MC's en Last in Music. Een van hun grotere hits. Het is inmiddels 17 over geworden. Nou, Albert jou zei het al. Inmiddels aangeschoven in de studio aan de Tolweg. Tina is Ton Arische. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag. Welkom, welkom. Ben je er klaar voor? Lichte paniek, hand, lichte paniek, koptelefoon op. <laughs> ik, ben, grote, ik ben er klaar voor. Een grote agenda voor je. Dus. Ja, een hele grote. Goed, Tom. Ja. Uh, uh, als jij aanschuift, dan staat er weer wat te gebeuren. Uh, je schuift met een grote poster al onder mijn neus. Uh, en het gaat over de muziekfestivals in Zandvoort. Daar uh, verderop in het interview uh, wat meer. We gaan nog eerst even terug naar Jazz aan Zee. Ja, want op uh, 17 mei is er weer uh, jazz aan zee. Volgende week zondag. Ja. Volgende week zondag. En dat begint allemaal om vier uur s middags. Uh, en uh, wat uh, kan men daar verwachten? Um, mooi weer. Ja, oké. Okay. Boogie-boogie. Boogie-boogie. Dansbare muziek. En achteraf een heerlijke hap eten. Wel even reserveren wel even We hebben het natuurlijk over Talassa en ja. wel het Jutters gedeelte. Ja, het jut, Café het Juttertje. Café Juttertje gedeelte. Jazz aan zij. Want ja, Boogie Woogie hoor je tegenwoordig niet meer zoveel, hè? Nee, nee, nee, ik ben een beetje nostalgisch, hè, dat weet inmiddels iedereen wel. Dus ik haal ja. alle oude trucken uit. Dus ook de Boogie Woogie. Kijk, boogie Woogie, en, uh, ze, ze, ze, ze spelen ook nog een stukje blues uh, zelfs. Uh, ja. Op zondag 17 mei, te lasten vanaf 4 uur. Je zei het al, uh, van 4 tot... Hoe laat is, er, is het? Van nu? 4 tot 7. Van 4 tot 7 muziek en daarna als je, uh, is het aan te raden om te reserveren. En dan ja, zeker. Nog een lekker hapje en een drankje. Boogie Woogie minuutje. Over twee weken, 17 mei vanaf 4 uur. Meer informatie over Jazz aan Zee kunt u teruglezen op www.thalasse18.nl En uh, ja, laten we zeggen in het verleden heb ik het al vaker bewezen met uh, Jazz aan Zee... dat het altijd weer een groot feest is. Het is iedere keer echt voor mij ook een verrassing. Maar tot nog toe heb ik niet... Uh, dit is de, de twaalfde die ik doe bij Café Juttetje. Ja. En er is er nog geen één die valt onder de categorie... Dat hadden we niet moeten doen. Nee. Klopt, dus de, nou, de goede, goede keuzes. Dus, en het gegarandeerd uh, heerlijk swingen aan zee. Of ah, ja, swingen aan zee mag je ook zeggen. Ja, swingen aan zee. En dan uh, heerlijk met, de, met een zonnetje, een hapje en een drankje. Wat wil een mens nog meer? <laughs> In ieder geval mooi weer, dat zou het mooiste zijn. Goed, terug naar uh, waar, je eigenlijk, uh, waar je nu voor komt. Uh, muziekfestivals. Okay, met dit zomerse weer verlangen we natuurlijk allemaal weer naar de gezellige festivals in het centrum van Zandvoort. En uh, ik heb van jou vorige keer begrepen dat de lijst inmiddels bekend is en dat posters zijn gedrukt. Wat kunnen we allemaal verwachten aan de muziekfestivals in Zandvoort? We beginnen dit jaar een, een beetje aan de late kant, vind ik zelf. 11 juli pas het eerste festival dat is aan de late kant. Maar dan beginnen we gelijk goed, dat is door het hele dorp. Dat is Dancing in the Street. En okay. dat wordt uh, een uh, DJ-programma. Diverse podia? Die diverse podia. Diverse, uh, diverse podia. Bijna bij ieder café. Alle cafés doen bijna mee. Dus dat is ook een nieuwtje in deze. Klopt. Want in het verleden was het... Nou, de een deed wel mee, de ander deed ja. niet mee. Maar goed, iedereen zet zijn schouders eronder. Ja, de facturen zijn uh, verstuurd in nummer afwachten. als ja. wat mee gedaan wordt. <lacht> Maar, maar ik ook, blijf optimistisch. He. Heb dat je ook een, een korting als je binnen 14 dagen betaalt? Nee, dat ja, staat, staat, staat op voor 1 juni. Dan kunnen ze nog even denken. <laughs> Goed, 11 juli is de, de, ja, de, de, de kick-off van de muziekfestivals Dancing in the Street. Diverse podia met dj's. En het begint allemaal om 8 uur s'avonds. Maar een niet onbelangrijke toevoeging. Wat kost dat? Dat is ook deze keer gewoon gratis. Ja, maar je hebt natuurlijk wel gesprekken gevoerd uh, in de aanloop naar deze, naar deze, We gaan zo verder met de agenda, maar je hebt natuurlijk wel met de gemeente gesprekken moeten voeren uh, ja. over, uh, ja, vooral waar heb je dan met de gemeente dan uh, mee van doen, om het zo maar te zeggen. Je hebt met de gemeente van doen met alle vergunningen. Hm. Dus je moet voor elkaar, je moet regelen dat de straat afgezet is. Je moet regelen EHBO, je moet regelen uh, verkeersregelaars, uh, de straat worden afgezet. Is. Ja. En die rekening komt dan bij de organisatoren te liggen? Ja, die komt daar te liggen. En die moet betaald worden. Ja, Maar dat, dat, dat is nogal, dat is nogal wat, wat wat komt kijken bij een Ja, gelukkig hebben we een hele grote sponsor. Ja, ik kan het niet lezen. Ik kan het even voorlezen. Dat gaat en dat is, uh, dat is het Holland Casino. Is oh, ook? Het, top. Uh, ja. Holland Casino doet uh, automatisch zijn best. Dat gaat ook via de gemeente. Het is niet zo dat Holland Casino ons rechtstreeks geld geeft. Dat gaat via de gemeente. Het Holland Casino Fonds. Daar mogen we dit jaar weer uh, uit putten. En uh, op die manier proberen we dan wat eigen kapitaal op te bouwen. Zodat we op een gegeven moment toch losstaan. De self-supporting. Uh, uh, dat je self-supporting Ja, ik heb uh, in mijn hoofd als veronderstel dat we de maand augustus mooi weer hebben. In de maand augustus hebben we drie festivals. Daar komen we zo op. En uh, veronderstel dat dat eens een keer mag lukken. Dan uh, ga ik toch eens kijken wat het kost om Niek en Simon naar uh, Zandvoort te krijgen. Maar dat is dan voor volgend jaar. Okay, nou je... nou, dat roept ook op dat er heel veel mensen dit seizoen moeten komen kijken. Want hoe meer je omzet, hoe meer er blijft. hangen. Ja, maar dan niet aan de gebruikelijke strijkstok. Want het zo, zo, nee, zo nee, zit nee, jij nee, niet nee. in elkaar. Maar nee. dat, dat reserveer je dan voor dat je volgend jaar nog groter kan uitpakken. Dat is voor ingewijden. Ik heb maar een heel klein stokje, dus ik kan nooit veel aanhangen. <lacht> Piep. <lacht> Goed. Holland Casino. Wie, wie, wie steunen de uh, muziekfestivals nog meer? Uh, het casino. Uh, het circuit Zandvoort. Het circuit ook. Park omdat wij de, toch de moeite hebben genomen de festivals uh, samen te laten vallen met uh, circuit-evenementen. Ja. En daar zit dan een stukje beloning in. En dat, dat heeft ook te maken dat zij de mensen voor langer dan één dag naar Zandvoort proberen te trekken. Dus uh, als er op zaterdag zadergaand iets te doen is, is soms makkelijker kijken. Dat ja. is de insteek. God, dat is leuk, die, samen, dat is goed, die samenwerking met uh, Sikri Park Zandvoort. Heineken doet hij ook nog een duitje in het zak? Nee, hij doet geen duitje in het zak, maar Heineken doet dat op een andere manier. Kijk, ze, bij al die festivals heb je bierwagens nodig. Ja. Nou, die komen dan bij Heineken vandaan. Goed, uh, kijk even met schuin over naar Rob. Even een plaatje en dan de agenda afmaken. Ja, ik ben al helemaal klaar voor uh, Dancing in the Streets hoor. <lacht> ja. <hijen> Gezellig, zo dadelijk horen we meer over de festivals. Hier is Zandvoort van uiteraard Ton Arissen. Yeah, and if you like it, you come along Dancing in the Streets. Here is Jimmy Bourne and Dance Across the Floor. Wat is dat, uh, Ton? Dancing in the streets? 11 juli. 11 juli. Oké, okay, we hebben er al zin in. Ben een papier bij de hand, luisteraars, want ja. we gaan uh, nu schrijven. Goed. De hele agenda, gaan we hem krijgen. 11 juli. 11 <laughs> juli, Dancing in the streets, s'avonds 8 uur. Diverse podia's en DJ's. Zaterdag 11 juli. Nou, ga verder. Nou, dan komen we. Dat is mijn hobby. Zaterdag 8 augustus, Jazz Behind the Beach. Op één gro ja? groot podium bij de HEMA daar op het Raadhuisplein. En ik beloof dat dit uh, spektakel wordt. Doe uw dan aan, want we gaan tekeer. Ja, even terug naar vorig jaar. Dan heb je natuurlijk uh, uh, links en rechts uh, uh, reacties gehad op dat optreden. Heb je dat verwerkt in de, hetgeen wat je nu gaat, uh, uitgenodigd hebt? Ik verwerk altijd alles. <lacht> nee, goed. Uh, jazz Behind the Beach, 8 augustus. Eén groot podium, Raadhuisplein en het Centrum van en Dat begint ook wederom 8 uur. En de toegang is wederom. En weer gratis. gratis Goed, dan. Dan hebben we. Dan doen, uh, zijn weer de cafés aan de beurt. Dat is op 15 augustus, dus een week later. Dus als u nu echt niet van Jazz houdt, maar dat, vergis u niet hoor. Maar dan kunt u uh, zaterdag 15 augustus uw hart ophalen met uh, een Amsterdamse avond. Amsterdamse avond. Dus uh, geen DJ's in dit geval. Maar. Nederlandstalige muziek over het algemeen. En de, de horeca de, doet ook, uh, doet ook allemaal, met allemaal mee. Die doen allemaal weer mee. Geweldig. Dat is dus 15 augustus Amsterdamse avond. En Amsterdamse meezingers op diverse podia in het centrum van Zandvoort. Aanvang 8 uur. En de toegang is wederom... Gratis. Kijk, we voeden hem wel op. Mm -hmm. he, hij leert het al. En last but not least. Nee, we hebben er nog twee. Oh, nog twee, sorry. De laatste, voor, uh, <laughs> de laatste voor augustus. Dat is de historische Grand Prix. Ja, dat is altijd een geweldig weekend. Ja, hadden we, dat wordt dit jaar nog spectaculairder. Nog spectaculairder? Ja, want ik. Uh, helaas, uh, of helaas. Gelukkig is het zo dat uh, ik mee mag vergaderen met uh, de Big Five. Daar en... valt deze ook onder. Dus ik weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Autotechnisch, hè? Muzikaal nog niet, maar. Auto Big Five, ik, Kan je het even voor de luisteraars even toelichten? Big Five? Nou, dat zijn vijf grote evenementen. Ja, waar nee, oké, okay, goed. Dat was even uh, ja. voor de luisteraars. Nee, en welke er... muziek daar komt... Ja. nou, dat weet ik nog niet. Dat weet je wel, want je ogen glinsteren al. Het, het wordt een, een band... niet een big band als vorig jaar. Vorig jaar een prima big band. Achteraf kijk je altijd... een koe in uh, dat gedeelte. Ja. Dus had de band beter andersom... kunnen spelen vanaf de jaren... met 50 beginnen... en dan opvoeren... Naar, maar zij zeiden van... Nou, het is uh, nu deze tijd en we bouwen af naar daar waar het vandaan gekomen is. Dat was uh, voor mij jammer, want uh, er was een pauze ingelast en na de pauze uh, ja, ja. is het dan toch, de blijft de helft van het publiek weg. Dus. We gaan dit jaar zorgen dat iedereen blijft. Ook weer van geleerd. Maar goed, het is ook een leerproces natuurlijk. Ja, het is een constant leerproces. Ik schrijf nog steeds. Zaterdag 29 augustus. Historic Grand Prix. Vanaf 6 uur is de Historic Grand Prix parade in het Centrum. Een live muziekpodia op het Raadhuisplein. En de toegang is wederom... Deze keer. Graag. Is het weer gratis. Heel goed. En nou, nou inderdaad, en nou last, but last but not least. Dat moet de klapper van het jaar worden. Dat is 19 september. Dat is... Uh, het valt ook samen met een circuit gebeuren. ADAC. Dat is een Duitse, Duitse, Duitse. autosport. Dat is een Duitse. Vorig jaar vulde hij samen met de terugkerende DTM. Dus dat was helemaal een toppetje. Ja. Maar nu is het weer een Duits steentje. Want het heet weer een lederhoos, uh, derendul, braadworst en weet ik veel wat allemaal. De muziek die er is, die is van dat jaar daarvoor. Dat zijn uh, het Rozentaler gebeuren. Die hebben een, een uitwisbare indruk op je gemaakt, Ja, he? dat is werkelijk... Dan weet je niet wat er gebeurt. Als er op zo'n podium gewoon twintig mensen muziek maken... allemaal met, met, eh, met scherp koper en zang... het is echt giga. Nou, top. Dat is de 19 september, Oktoberfest, Bierfest... Je zei het al, Lederrozen, Derndels, braadworst en live muziek. En op het Raadhuisplein, het begint allemaal om 8 uur s'avonds. En de toegang is. Ik heb, ik heb nog een. De toegang, de toegang is. Uh, even kijken. Ja? De toegang is weer gratis. Oh, weer gratis. oh. Ja, Het is ongelooflijk hè. En voor deze dag uh, raad ik u aan om even contact op te zoeken met Vega heet dat geloof ik. Daar kunt u voor een prikkie Dirndel jurkjes kopen en Lederhoes. Echt voor een prikkie. Ik praat over 23 euro. Kom goed aangekleed. Ja, ik, heb een bepaald, ik krijg een bepaalde... Je kunt ze niet door mij bestellen. Nee. <laughs> Vega, dat is een internetwinkel of zo? Ja. Oh, Oké. Okay. Dus als u in tenue wil komen, wil verschijnen... dan uh, ga dan even googlen ja, het op kost Vega. Echt, het kost, kost echt geen honderden euro's van hier. Nee. Echt vanaf 23 euro, geloof mij maar. Maar het verhoogt de feestvreugde enorm Ja, helemaal. hoort erbij. Ja. Goed, resumerend luisteraars. Zet de data vast in de agenda. We hebben nu net de informatie al gekregen... maar dan kunt u nog een keer rustig nakijken. Zaterdag 11 juli, zaterdag 8 augustus... zaterdag 15 augustus, zaterdag 29 augustus. Met andere woorden, in augustus niet op vakantie gaan. En zaterdag 19 september de slotfeest, uh, het oktoberfest. Ton, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan, en voor de, de ruimte, want ik heb wel veel gebruikt tegen. Ja, nee, keer, prima. Eerder wie eerder toekomt, helemaal te gek. Want het moet toch allemaal weer georganiseerd ja, worden? Ja, ik doe het ook allemaal gratis. Ja. <lacht> ja, dat staat er ook, alles gratis. Nee, helemaal goed. Ton, we gaan elkaar weer zien en we gaan elkaar Dank, spreken. Dank je wel. Van harte welkom. Goed, gaan we naar de muziek. Ja, zo, ja, zo is het. het. He? Dank je wel, Ton. Ja, inderdaad, de plaat die we even speciaal voor uh, Ton gaan draaien. En na die plaat krijg je dan het weerbericht, hè? Want dat hebben we even uitgesteld.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 Ik red me best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Al mijn vrienden die je nooit wou zien, ze zijn gebleven. Krok in bed en drink weer veel te veel. This is my life Ja, daar zei Tonarissen net tegen mij van... kan je even wat van een draaien? Ja, je schrijft het met een set. Ja, dat weet ik ook al van een... zo'n geweldige groep uit de jaren 80. De groep van de Nederpop. Onder meer bekend geworden met hits als In het Donker. En de intimiteit natuurlijk. En ook deze kan je zeker niet vergeten. De dagen dat ik je vergeet. Het is zes over half drie geworden. Tijd voor Het van en Weerbericht. Nou, ditmaal niet aangeschoven, Lex van der Horen. Want uh, Lex is een beetje ziekjes. Lex is van harte en wetenschap, maar wel uh, Albert Jan Vos, uh, die het weer bericht heeft voor de komende dagen. Toch, Albert Jan? Nou, het was wel stress hoor. Ja, he, wel, ik uh, zie uh, het daar uh, je. Uh, ik kreeg het uh, bericht van Lex. Ik denk, nou dan moet ik al die raaradjes weer bij langs en noem maar. Poel, op. Poel, nou, goed, poel, poel poel Kijken wat ik ervan gebakken heb. Goed, uh, vandaag uh, was het dus, is het over het algemeen toch wel bewolkt. De regen van afgelopen nacht is uit de regio weggetrokken en de rest van de dag blijft het over het algemeen droog. Al is er een lokale bui later vandaag niet geheel uitgesloten. De zuidwestenwind is weer duidelijk aanwezig en waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan de zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur die gisteren nog steeg naar een graad of 18, 19, wordt vandaag niet hoger dan een graad of 14, 15. In combinatie met die stevige wind scheelt het wel een jas met gisteren. Vanavond en de komende nacht klaart het op, blijft het droog en neemt de naar noordwest draaiende wind sterk in kracht af. De temperatuur daalt naar waarden tussen de 6 en 8 graden. Morgen kunnen we dankzij het hoge drukgebied Dodo moeders uh, in het zonnetje zetten, want het blijft droog en de zon schijnt flink. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een zeer aangename 18 à 19 graden. Maandag is het vrij veel sluierbewolking, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een meest matige zuid, later op de dag zuidwestenwind... en de temperatuur stijgt naar een warme 22, 23 graden. In de nacht naar dinsdag kan er een klein beetje regen vallen... en dinsdag overdag blijft het droog, maar vooral in de middag volop zon. De wind waait naar matig en aan zee vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur ligt tussen de 18 à 21 graden. Tot slot, woensdag blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait overwegend matig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 16 en 18 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar de site van de weerman Lex van der Hoorn... www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dit is zo'n geweldige nieuwe single, Joord Felix en Ain't Nobody. Ja, het origineel van deze single is van Shaka Khan uit de jaren 80. En dit is de nieuwe versie. Leuk hè? Felix Hordier en Ain't Nobody. Ja, we schakelen live over naar Joop Vres voor de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen de meer. Goedemiddag Joop. Goedemiddag uh, luisteraars en heren in de studio. Ja, inderdaad, de meer. en. Um... De Meer is uh, toch een groep die in onze regionen van, van, van die derde klasse uh, bifakkeert. En dat is nu... Uh, want, uh, ik zit wel te kletsen, maar hier staat het nu al 2-0 voor Zandvoort. En dat binnen 4,5 minuten. of we so. 4,5 minuten geleden begonnen. Het eerste doelpunt dat was al maar 2,5 minuten. Dat was van uh, Maurice Mol. En zojuist uh, een kopbal van... Wie? Koper. Van uh, Koper. Uh, Patrick Koper. Nou, uh, Zandvoort dat, uh, heeft dus 5 minuten op de helft van... Uh, de meer, uh, gebied verkeerd. En ik maak mij sterk dat er nog wel een paar doelpunten zullen komen. Um, ik, um, ik denk, uh, ja, nou, we zijn net hier, hier uh, gekscherend onder elkaar. Ja, 8-9-0 moet het toch makkelijk kunnen worden. Nou, als dit zo doorgaat, dan mag ik er wel een tel aan mij nemen, want dan wordt het nog veel meer. Stomfijn is niet helemaal compleet, maar dat was ook niet te verwachten, want volgende week begint die hele belangrijke nacompetitie, waarin Stomfijn zich kan plaatsen voor een plaats in die tweede klasse. En nooit. En dat is op dit moment, eh, wordt dan in ieder geval Amsterdam Heemraad de tegenstander. Dat ligt er weer aan, want als hij vandaag wint Amsterdam Heemraad en Jong Holland verliest, dan wordt het ineens weer Jong Holland. Maar dat weten we pas op een manier of kwart over vier, half vijf, wie de nieuwe tegenstander zal zijn. En mocht ik dat op tijd eh, te horen krijgen, dan zal ik jullie in ieder geval verwittigen. Zelf we weer een aanval. En daar is 3-0. Ja, oh, oh. ja, Het is, het is ongelooflijk. Uh, je, je hebt die... Uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Nou ja. er uh, komt zo meteen al aan. Want dat is die nieuwe speler die ik zelf nog nooit gezien heb. De, de, de tweede thuiswedstrijde die ik hier was. Uh, was hij er niet. Was hij geblesseerd. En de wedstrijd daarvoor dat ik ziek was. Is hij er net wel geweest. Dus ik ken hem nog niet helemaal. Maar ja, het is in ieder geval... 6 minuten, 18 spelen we nu. Uh, ja, 3-0. En uh, misschien moet ik wel een behoorlijke rekening... voor de telefoon uh, gaan maken. Want uh, ik denk dat er nog wel een paar komen, Rob. Nou, is het toch dus, helemaal niet uh, erg, Job? Hè? <laughs> nee. Oh, een keertje niet. Nee, nee oké. Okay. <laughs> nou, dat, dat is eigenlijk hetgeen ik wilde zeggen. Um, Neitserberg is er niet. Neitserberg was vorige week gelanceerd. Ik denk dat hij uit voorzorg eruit is gelaten. Uh, Maurice Mol, die staat nu in de basis. Op zijn plaats in feite. En dat heeft hij beloond met een, een hoepend. De eerste hoepend van Zandvoort was van Maurice Mol. Salford heeft nu weer uiteraard ja, zou ik zou bijna zeggen, in balbezit. Billy vissen aan de linkerkant geeft een diepe paas naar Maurice Mol. Die kan daar niet bij komen. Die was iets te scherp. En uh, de meer kan uitverdedigen. Dat gaat niet goed. Salford uh, die had balbezit. Heeft het nog steeds. En we uh, gaan proberen weer te bouwen. <kijkt> om te kijken of je binnen de kortste keren op 4-0 kan komen. Nu gaat de bal over de de meer. Mag gaan gooien. We hebben gespeeld 7 minuten 20. Santen is nu al 3-0 en ik maak me sterk dat er nog wel een paar bij zullen komen. Nou, dankjewel Joop en zo meteen over 3 minuten spreken we je wel ja. weer, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 3-0 SP zal voor tegen de meer. En deze dame niet, hè? Rita Franklin hoorde je bij CFM. En The this Free this Way this of Love. Opkomstig trouwens van, van de LP van uh, Rita Franklin. Hoe en my Ook trouwens een heel mooi nummer. Het is tien minuten voor drie uur geworden. Wordt het juist van Ton Arissen. Het is de bedoeling dat ze naar Sanford gaan komen. Volgend jaar hebben we het dan over. Deze Nick en Simon. En dit is een van hun mooiste platen. Pak maar mijn hands.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 En Simon en pak maar mijn hand. Ja, we horen het van de Ton hè. Het is de bedoeling dat ze volgend jaar naar Zandvoort gaan komen en live hier gaan optreden. Is goed, daar hebben we Nes weer. Ja, is er weer gescoord Joop. Nee, want anders heb je het wel gehoord. Nee. Dan dat, ik echt wel gebeld. Maar hij, nee, uh, het, uh, de meer, uh, ja, ik wil niet zeggen dat het uh, uh, Zandvoort pijn gaat doen op dit moment. Maar het is een ietsje sterk geworden. houden al wat meer in de ploeg ze verdedigen wat vooruit. Zo uh, komt dus minder snel bij het doel van uh, de meer. Ik heb even wat nagekeken. De meer die staat uh, 13 van de 14, dus dat is niet al te hoog. Uh, ik denk dat het, uh, als we dit, uh, deze deze verliezen, dat ze zijn. Dat neem ik er in ieder geval aan. En ik heb even gekeken naar de Jeffrey. Dat is Jeffrey Tekker. Uh, Jeffrey Tekker, dat is, uh, hij is nieuw in Zandvoort. Hij heeft bij Ajax gespeeld. Jawel. Dat is niet gering. Daar heeft hij zijn opleiding gehad. Hij heeft bij Lisse gespeeld. En dat is ook tot plassen. Dus het is een jongen die kan voetballen. En die is eigenlijk met zijn zwager... Kevin van de Zijs is hij meegekomen. En die voetbalt nu hier lekker naar volle tevredenheid. Want hij heeft al in die paar wedstrijden dat hij meedoet... ...heeft hij al een x-aantal doelpunten gemaakt. Nou, vandaag was het dus weer raak. Goed, Zandvoort aan de bal. Met Paul van der Oort speelt hem terug... Naar ...naar Dylan Keuger. Keuger naar Koper. Koper naar links toe, naar Billy Visser. Billy Visser die gaat wat meters maken... ...met de bal aan de voet. Ze geeft een diepe paas naar Maurice Mol. Die kan daarbij komen. Die geeft hem in één keer voor en dat is niet goed. Dat was te laag. En de verdediging van uh, de meer... ...schopt die bal over de zijlijn. En Sanford mag ja, een, een hele in de achter toe. En dat heeft met die wind te maken... ...want het waait hier heel erg knap zelfs. Sanford um, um, moet iets meer terug... ...om die bal te gaan inserven goed. heeft ze gedaan. Op dit moment, Jeffrey Dekker, die zijn aan het draaien en, en aan het dingen aan het doen. En dat uh, vindt hij Maurice Mol. Mol, die staat helemaal vrij. Dat gaat hij doen. Maar zo goed op Pingelaar eigenlijk, van huis uit. En die speelt uh, Paul van der Oort. Van der Oort uh, terug. Krijgt hem weer terug in ieder geval. En uh, die geeft nu een diepe paas naar Jan. Jan uh, Zonneveld. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, en Zonneveld, die daar. En nu is Billy Visser komen. Die gaat een 16 meter gebied in. En de keeper kan nog pakken. Uh, goed. Uh, dus uh, weer een aanval die uh, in de kiem smoort. De stand is nog steeds 3-0. En we hebben 19 minuten gespeeld op dit moment. Oké, okay, dankjewel Joop Fres. En zometeen in het volgende uur komen we uiteraard weer terug bij Joop. En in de volgende uur ook weer uh, ja, een nieuwe uur van Zandvoort op zaterdag. Met heel veel items, hè Ja, en natuurlijk de uitslag van de kwalificatie. Uh, want de derde kwalificatie is nu bezig. En uh, Max Verstappen had zich als achtste gekwalificeerd voor die derde kwalificatie. Dus daarover meer in het volgende uur. Graag tot zometeen.